Die zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Ja. ja, goeie uh, avond luisteraars, dit is de podcast van aloaradio.org met ondergetekende DJ Jaap, oftewel Aloa Jaap, wat je wil, maakt mij niet uit. En dit is de podcast van zondag 18 juli 2021 en uh, ja, we gaan door, we gaan door, we gaan door met het uh, volgende nummer, Mary and Juan met It's Raining my heart. Dat was uh, Marian Juan met It's Raining in My Heart. En hiervoor hoorde je de Dada Weatherman met Low Reason. Daar zijn we mee begonnen dus. Kijk, luidjes, we zijn er weer 18 juli 2021, het is zondag. Ja, ik ben een beetje laat met de podcast en uh, ja, helaas... Uh, wordt het wat later geplaatst. Het uh, zal worden, denk ik, zo uh, kwart voor één uh, maandagochtend. Maar oké, okay, um, we gaan een uurtje volmaken. Ja, het was een heftige week de afgelopen week. Nou, jullie weten natuurlijk uh, de overstromingen in uh, Duitsland, Nederland en België. Uh, uh, Limburg uh, was vooral uh, uh, in Nederland... Uh, Helaas uh, zijn er in Duitsland en België doden gevallen, zoals jullie wel weten. Ja, en uh, het, um, ja, wat betreft Peter R. de Vries, uh, die is helaas overleden. Afgelopen week, hij, uh, na de aanslag op dinsdag 6 uh, juli, is hij toch nog uh, afgelopen woensdag bezweken. Dat is de 15e, 15 juli. Uh, ja, dat was wel te verwachten natuurlijk, hè. dus uh, ik heb net uh, het nieuws uh, gelezen dat hij uh, uh, donderdag wordt begraven, of gekremeerd, dat weet ik niet, maar dan wordt hij uh, uh, woensdag aanstaande, dat is de 21ste geloof ik, ja woensdag de 21ste, wordt hij een carré opgebaard en dan kan het publiek afscheid van hem nemen. Een carré in Amsterdam. En donderdag wordt hij... Uh, ja, is de, uh, um, de plechtigheid, zeg maar. Of de begrafenis of crematie, ik weet het niet precies. maar dat wordt dan in besloten kring, uh, vindt plaats. Dat is allemaal heel vervelend allemaal. Uh, ja. We krijgen de komende dagen... Beta weer, dus wat betreft uh, die overstromingen. Um, ja, Het schijnt nou ook al ergens in Beieren alweer te spoken wat het weer betreft. ze dus even terugkomen op het uh, Nieuws uit uh, wat betreft uh, uh, de overstromingen in Limburg, Duitsland en België. Nou is het ook al in uh, Oostenrijk raak, en in, uh, in een deel uh, de andere kant van Duitsland, Beieren... Uh, noem maar op, eh, vlakbij, eh, Kom, hoe heet dat plaats in eh, Oostenrijk nou ook, eh, ja, Salzburg of zo. Ik ben daar eh, in 2012 nog op vakantie geweest. Eh, daar schijnt het ook flink raak te zijn met eh, regenval en overstromingen. Maar ik heb de beelden gezien, uit nou, Duitsland en België ook, vooral. Jeetje, mina, wat een... Eh, poef, dat is veel erger dan wat ik dacht. Zo, als, ik die, als ik die beelden zie, denk je meer aan... Eh, land als bijvoorbeeld uh, Azië of zo weet je, of uh, Afrika of Zuid-Amerika of, of uh, uh, echt ongelofelijk wat, wat een toestand jongens, Jezus mina, echt het is, uh, echt heftig allemaal. Goed, ja, het is allemaal uh, geen leuke week geweest, dus uh, de afgelopen twee weken zeker niet. Uh, maar goed, we gaan er niet verder meer op in. We gaan niet de hele uitzending erover hebben. De hele podcast, dat gaan we niet doen. Maar ik wil wel uh, zeggen dat ik meeleef met alle slachtoffers. Ook die van Peter R. De Vries natuurlijk. Als uh, zijn vrienden, familie, uh, vrienden, collega's, noem maar op. Ik leef met al deze mensen mee. Logisch. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. En hiermee sluit ik het mee af. En, uh, Oké, okay, we gaan een liedje draaien. En uh, ja, wat gaat het worden? Aha, All Rivers, heel toepasselijk. All Rivers van de Sick Boys and Low Man. Als de sick boys en de low men met all rivers was my sins away, zegt hij. Oké, okay, ja, dat heeft natuurlijk niks met, uh, met watersnoodramp te maken, maar uh, ja, een rivier die je zonder weg vast. Oh, nou, ja. Oké, okay. oké. Okay. Um, ja, jongens, uh, we gaan weer wat beter weer krijgen, heb ik uh, vernomen. Het is dus, uh, vandaag ook een heerlijke dag geweest. Ook gisteren zalig weer als het vrijdag trouwens ook. En de komende dagen, ja, het wordt maandag uh, ietsje minder warm. Het wordt geloof ik 21 graden. Met uh, zonnig weer afgewisseld met bewolking. Maar uh, het blijft in ieder geval wel uh, aangenaam volgens de berichten. En de komende dagen vanaf woensdag... Uh, uh, ja, dinsdag al eigenlijk wordt al alweer wat beter geloof ik. En tot dan het weekend toe, uh, ja, wat gewoon, een gaartje 4:25 4, 25 geloof ik. Uh. Als ik het allemaal goed gelezen heb, dan gaan we in ieder geval een mooie week tegemoet. Wat het weer betreft. En uh, ja, het was op de stranden heel druk. Dat heb ik op de webcam gezien verscheveningen Scheveningen en Kijkduin. En uh, het was echt, uh, nou ja, niet echt massaal druk, maar het was wel gezellig druk, zo te zien. Ik ben niet naar het strand geweest, ik haar in de tuinwezen werken thuis. Want uh, deze jongen heeft natuurlijk ook zijn verplichtingen in het huis halen, weet je wel. Is de tuin dat gedaan. Maar ja, goed. <laughs> dat moet ook gebeuren. Ik was een beetje laat met de tuin. Want eh, normaal doe ik het in het voorjaar al. Maar ja, elke keer die regenbuien, weet je. Ja, ik ga niet in die Derry lopen natuurlijk. Dat snap je wel. En ik ga niet met mijn kakkertjes door die uh, blubber lopen. Hè, dat snap je natuurlijk wel. Maar eindelijk is het droog. Weer, en dan kon ik uh, wat aan de tuin doen. Nou, het is ondertussen uh, alweer. Uh, Half juli en, uh, en eindelijk kon ik wel doen. Nou ja, goed. Ik was vanavond zelfs nog bezig, vandaar dat ik zo laat ben met de podcast. Tot dan uh, dat het bijna donker werd. Toen ben ik gestopt. Dan ga ik morgen weer verder. Als ik uh, weer thuis kom van mijn werk. Dan gaan we weer verder. En uh, nou ja, blijft gelukkig al nog vrij lang licht. Tot een uur of uh, kwart voor tien. Dus dan kan ik nog lekker uh, uitleven. Dus, uh, moet wat, uh, ja, de hond heeft hier en daar wat gaten gegraven. Dus dat moet ik opvullen met zand. Beetje gelijk uh, strijken met hark. Maar ik vind het wel leuk als een tuin een beetje verwilderd. Ik heb een half verwilderde, een half cultuurtuin. Dat wil zeggen dat ik uh, <tus> sommige planten die zomaar... Uh, ja, zomaar ineens verschijnen, dan denk: ik, wat is dit nou, dat heb ik zelf niet eens geplant en ik denk, nou ben ik toch benieuwd wat het gaat worden en laat ik hem gewoon zitten, ik ga hem niet wegschoffelen of zo. dat vind ik leuk en dan kijk ik wat er, wat er gaat gebeuren en dat vind ik nou het leuker, je hebt mensen die hebben een aangeharkt tuintje met precies de plantjes die ze hebben willen, allemaal leuk en prachtig hoor iedereen uh, moet dat natuurlijk voor zichzelf weten maar ik vind het leuk om, uh, ja, ik zet er wel eens wat planten in die ik mooi vind. En, uh, en dan komt er ineens een, uh, een vreemde gast binnen. Nou, dan kijk ik, nou ja, eens even kijken, wat gaat dat worden? En, uh, nou ja, dan ben je een poosje verder, een paar weken verder. En ik denk ik, hey, best een mooie plant, laat hem zitten. Ja, <laughs> En als ze me niet bevalt, dan schoffel ik hem weg. Ja, nou, onkruid bestaat niet, zeggen ze. Dat klopt ook, het is ongewenst kruid in principe. Want oh, ja, alle kruiden, alle planten zijn natuurlijk van nut. En hoe meer diversiteit je in je tuin hebt, hoe meer insecten je trekt. Hè. En uh, hoe meer diversie die insecten je trekt. Want ja, ik heb zelfs uh, sprinkhanen gezien. Uh, ik had een, uh, een pot met geraniums, ja, een paar weken geleden heb ik die gepot in de tuin, Het gewoon een terracotta pot, twee stuks met uh, witte en rode uh, geraniums, die heb ik erin geplant. En uh, ja, er gebeurt nog wel eens onder die, die pot dat er allemaal wormen zitten en zo, die maak ik niet dood. En wat doe ik? Ik haal die pot weg. En is dan is het een beetje met aarde en zo. Want afgelopen jaar wat troep omheen. Een beetje aarde of oud blad. Nou, ik die pot opzij. En dan zie ik zie allemaal beestjes rondlopen. En nou, dan kreeg ik wel de bezem erdoorheen halen. Maar ja, ik denk, ja, wacht even, even. Ja, Pie, dat moet je niet doen, jongen. En ik zie allemaal wormpjes. Zelfs hele jonge wormpjes heb ik gezien. Die hele kleine beestjes. En die pak ik op en die ga ik zo in de tuin zelf gaan, in de aarde. Die ga ik niet doodmaken. Ja, als ik kende beest om dat wijn jossen. Maar dan gaan ze dood. Nou, dat is ik zonde. Want hoe meer wormen in de tuin, hoe beter dat is. Want ze laten, ze moeten ook poepen. En dat is alleen maar goed voor je tuin. Hè. Dat is mest voor je tuin. Als je een gezonde tuin hebt, heb je ook pissenbedden, wormen. Dat soort beestjes. zijn allemaal van nut. Moet je niet doodmaken. Laat lekker gaan. Uh, ja, kijk, als ik een bronvlieg in mijn, in, in mijn huis heb, zo'n vieze, uh, groen-blauwe bronvlieg, zo'n ja, zo strontvlieg, zeg maar. Klets, dat is het uh, pad, weet je. Spinnetjes, die pak ik netjes met een wc papiertje en die zet ik dan weer buiten uit. Die ga ik niet doodmaken. Even als nachtvlinders ook, ik, ik, ik vang ze en ik laat ze buiten weer los. Spinnen? Nee. Uh, wespen, bijen, noem maar op. Alleen van die vieze strontvliegen, die blauwgroenige beesten, je kent dat wel. Zijn van die lijken, lijkenpikkers, weet je wel. Die, die vind je ook vaak op bedorven vlees. Ja, die maak ik wel kapot, tenminste als ze in huis zitten. Die maak ik uh, dood. Maar alles wat leeft, laat ik gewoon, uh, ja, die vang ik en die gooi ik dan de tuin in. Nou ja, goed, dat was wel leuk. Ik had er wat takken van de appelboom geknipt, want ze namen heel veel licht in beslag. Dus ik heb wat takken gesnoeid. Eigenlijk mag het niet, maar ik heb het wel gedaan. En dat geeft wat meer licht voor mijn planten, weet je. Want ja, mijn planten moeten wel licht, een beetje licht hebben, dus. Dus die ook allemaal in de klikken. Ik had al die takken netjes in kleine stukjes geknipt. En uh, ik doe de deksel dicht. Zie ik vier, vijf van die springhaanjes. Van die kleine, ja, lichtgroen. Het is bijna, uh, hoe noem je dat ook weer? Dat, uh, dat hele lichte, felle, groene kleur. Uh, het kunnen ook rekeltjes geweest zijn, de weet niet. Maar voor mij waren dat sprinkhanen. Ja, die laat ik zitten. Die ga ik niet... Uh, ja toch, ik bedoel, ja mensen zijn gauw gaan echt van, pats, dup, maak dood. Nee, niet doen. Laat leven. Hoe meer insecten, hoe beter man. Bedoel, eh, ja dat is goed voor je tuin. Ja, en ze zorgen toch dat je plantjes bestoven worden op de een of andere manier. Ik veel, nou ja met west en bar, je weet je dat. Dan heb je daar ook weer allerlei variaties in natuurlijk. Want eh, ja, je hebt ook bepaalde soorten die... Eh, die ja, eigenlijk uh, niet zo goed zijn voor onze habitat. Ja, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar wat ik wel weet is, uh, ja, er zitten indringers bij die eigenlijk ons ecosysteem verstoren. En uh, ja, ik ga niet uh, als denken, hey, Dat is een, uh, ja, hoe heet zo'n wesp, okay? een of andere wesp of zo, die hier niet thuis hoort. Ja, dat moet je over mensen zeggen, Dan word je graag voor racist uitgemaakt. Maar die horen hier dan niet thuis omdat het uh, een, uh, niet bij ons habitat hoort. En die moet je dan maar doodmaken. Ik zie al dat er een asielzoeker hier in Nederland binnenkomt van hé, hey, ja hoort hij er niet. We maken hem toch ook niet dood. Ik vind het een beetje raar. Ja, maar ons ecosysteem gaat naar de kloten erdoor. Ja, hallo, hoe komt dat? Door al die handel met al die rare landen om ons heen. Dan heb je containers die komen uit bepaalde landen uit Azië. Ik ga geen namen noemen. Stel voor dat er zo'n ding vol met rare dieren zitten... die niet in Europa voorkomen. Die vreten de planten op van de uh, ja, inheemse diersoorten. En dan komen die uitheemse beestjes, die insecten, komen hier. En die vreten alles kaal. En dan nemen ze de boer over. ja. Zeg dat maar eens over mensen. Oh, dan ben je een racist en dan ben je dit en dan ben je dat. Maar over dieren mag het, dan mag je wel, uh, ja. Eigenlijk klopt het er niet, hè. We doen het zelf, we hebben het zelf, hoor. Zeg, wij willen toch drijven met die landen uit uh, van buiten de EU. Willen we toch zelf? Wij willen toch allemaal een smartphone. We willen allemaal een goedkope tv, zo goedkoop mogelijk. We veroorzaken het eigenlijk zelf. En dat vind ik nu niet. Dat is gewoon zo. Ja, ja. we gaan nou weer eerlijk wezen. Daar kan ik mezelf wel ook aan toerekenen hoor, zeg gewoon eerlijk. Maar het is wel zo. Oké, okay, genoeg geluld. We gaan nou weer eens een uh, leuk liedje draaien. Moet ik even zoeken hoor, want ik ben even het spoor bijster. Ik heb even een sticky erin gedaan. En geloof dat ik hier al wat heb. De chef verzoeken Patrick Patricos met Love Aside. luistert naar de podcast van Aloha Radio. Ja, luisteraars, Ik lees net dat voor Limburg hebben ze 4 miljoen euro opgehaald... voor de watersnoodramp. Al daar. 4 miljoen, dat is een smak geld, zeg. Zo. Dat is mooi dat mensen dat doen. Gero 777 is dat, hè? Voor noodfonds of rampenfonds Nederland of zo. Maar goed... Mooi dat mensen dat doen, ik heb ook wat gestort. Uh, hoeveel? Ga je gaan om, Maar ik bedoel, uh, ik heb ook wat gestort, ja, tuurlijk. Doe, je moet elkaar helpen, hè? Ja, het liefst had ik erheen gegaan om mee te helpen, maar ja, weet je, ik bedoel, mijn uh, gezondheid laat dat niet toe. Dan had ik het graag gedaan, Dus ik denk, dat ik stort wat zo, weet je. Dus ja, ik bedoel, uh, het maakt niet uit wat ze geeft, weet je? Ik bedoel. Uh, alle kleine beetjes zijn welkom. Dus Giro 777. Van het Nationaal Rampenfonds. Oké. Okay. Nou, um, ja, wat moet ik nog meer zeggen? Ja. <klimt> ik, vind het, uh, ik vind het... een beetje... Uh, ja, onderwerpen genoeg hoor. Maar we kunnen er, er, er wel even over nadenken. <klimt> en ik heb wel het internet afstruinen om te kijken of er wat nieuws is. Maar ja goed. Nou, we gaan hier nog wat leuks draaien. Dat is uh, uh, Any You Say van Chill. Chill met anyone you say. Oké, okay, jongens. Ja. Ik heb vernomen. Ja, ik heb ergens op internet tegengekomen dat uh, Fleetwood Mac weer met een nieuw album uitkomt eind juli. Ik weet niet of het releasedatum is voor de Verenigde Staten en de, het Verenigd Koninkrijk, dat weet ik niet. Uh, misschien dat het in augustus in Europa uitkomt, Nederland. Weet ik niet. Uh, ik heb niks op uh, cd-sites gevonden waar je dan zeg maar, muziek kan kopen. Daar heb ik niets van uh, vernomen. Maar ik kwam een site tegen. Zelfs op de website van Fleetwood Mac staat het niet aangegeven. Heel raar. Het was een album die ik niet ken. Ik denk, hé, hey, en de releasedatum zou 30 juli zijn 2021. De nieuwe album van Fleetwood Mac... Nou ja, we zien het wel, ik uh, ben een fan van Vliet of Mac, dus uh, ik mag daar niks van draaien, want uh, ja, <laughs> anders krijg ik de Buma Stemra aan mijn broek. En daar heb ik natuurlijk geen zin in, daarvoor draaien we ook rechtenvrije muziek. Vandaar, het is dus allemaal uh, licentievrije muziek onder creativecommons.org, dus creativecommons.org, daar kan je alles lezen, ook in het Nederlands. En uh, dat is alles uh, wat we draaien dan, hè, rechtenvrije muziek. Je ziet er zitten wel voorwaarden aan natuurlijk. Want je mag het uh, niet verkopen, je mag het wel kopiëren voor eigen gebruik, je mag het uitzenden, maar je mag het alleen niet bewerken of uh, geld voor vragen. Nou, wij vragen ook geen geld. Want alle radio is, is uh, non-profit. We zijn een non-profit uh, podcaststation. Uh, en we doen het allemaal gratis voor niks. En we verdienen er geen ene cent aan. En voorlopig uh, houden we dat ook zo. Tenminste, wat mij betreft, blijft dat altijd zo. Hier is Stella Wind, Unicorn Head. Koppe jongen, Koppe Jan, Koppe Jan. Kapper Jan. Zal me kraken Jan. Kap er nou eens mee. Er blijft niks meer voor je zak over. Ja mensen, dat was uh, Stella Wind van Union Unicorn Head ze kreeg het zo op mijn bek niet uit. Maar goed, maakt niet uit. Maar uh, ja, ik weet nu of jullie uh, Jan Roos kennen. Ik ken hem wel van, uh, van Roddelpraat, heet je die uh, videokanaal op YouTube. En is er is een of andere Danny waar hij samen mee werkt. Ik kijk er wekelijks naar. Ja, ja, ja. Ik vind het hartstikke leuk om naar te kijken, weet je wel. En is het die steeds... Uh, Nee, weet je, ja Jan, donder nou eens op man, klootzak. Ja, dat doet hij om Patrick, uh, hoe heet hij, goosroker weer, uh, van, de, van Veronica inside, eh, om de mee, mee te kap nou, om mee te pesten, weet je. Vind ik wel leuk, maar het wordt een beetje vervelend nou, want dan komt elke keer met dat... Ja, ja, ik heb er ook een hoor, maar dan een tondeuze voor mijn kop kaal te scheren. Ja, en waarom heb ik een kale kop? <lacht> nou, weet je wat het is? Ik, uh, ik ben al sinds een jaar of twintig uh, een beetje <lacht> last van haaruitval. Dat heeft met de leeftijd of zo te maken, weet ik het. Ja, en ik ga niet als een opaatje rondlopen met zo'n haarkransje rondom mijn achterhoofd. Zo weet je, kent dat al hè, bovenkant is kaal en dan de zijkanten bij je bakkerwaarden en zo rondom tot je linker oor van rechts naar links is dan behaard en bovenop is het kaal. Ja dag, ik denk dan maar kaal. Dus toen heb ik mij toen een Remington scheerapparaat aangeschaft en dan deed ik elke week even de tondeuzen eroverheen, weet je wel. Nou, dat ding heb ik ook 15 jaar gehad, totdat die eindelijk kapot ging. Een ingebouwde accu erin, dus ik heb toch nog voor die 35 gulden, want dat was nog in de gulden tijd. Heb ik er heel lang mee kunnen doen. Nou heb ik er eentje, die is ook drie jaar oud, weer een Remington, En hij nou, doet het verschrikkelijk goed. Ja, zo'n mooie heb jij niet, hè Jan? Ja, hè Jan? Jan Roos. Ja. Zal ik langs je zak zo. Nou, ik denk als je hiermee je zak doet, dat je een, een, een rood broekje krijgt. Want uh, deze is niet geschikt om je kloten te scheren. Deze is puur voor je bakkenbaarden. Je hoofd. En misschien je borsthaar ook nog wel. Maar je moet je niet je kloten mee scheren, want ja... Dan gaat fout. Dat gaat fout. En ja, oké. Okay. En nooit meer uh, Patrick pesten, hè. Niet meer doen, hè Jan. Beloof je dat? Oké, okay, goed zo. Nou, dan gaan we dan een plaatje draaien. Een leuk plaatje. En welke zullen we nemen? Zo, dat is... Even kijken... Hey. Ja, wat is dit voor een liedje joh? Hmm. Eh, uh, ja. Wat is dat nou weer? Oké. Okay. Nee, nemen we toch maar die. Two Moons van Bobby Richards. liedje hoor. jongen, jongen, jonge, is dat alles. Jeetje mina jongens. Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, hè. Ik vind het eigenlijk veel te kort. Hè? Dat is iets van, uh, nou, twee minuten of zo. 1 minuut drie en vijf, toch? Nou, nah, dat kan niet. Dat is veel en veel te kort. Nee, nee, het moet echt veranderen, hoor. Dat moet Echt veranderingen komen, want uh, een moet minimaal drie minuten duren, want anders keur ik het echt niet goed. Nee, zeker niet. Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. Ja, nou, daar zou je al uh, ruim nou, drie kwartier Ruim drie kwartier zijn we al bezig. Zo kijken, zon, we zijn alweer bijna aan het eind. Nog twaalf uh, minuten of, of, of zoiets. Oké, okay. ja, wat gaan we doen? Gaan we nog wel muziek draaien? We hebben nog een leuk onderwerpje? Oh ja, ja. Ja, nou ja. Wat hebben we nog meer in petto? Je luistert naar Aloha Radio. Kijk op www.aloharadio.org. Ja, doen hè. Doen. Kijken. Op de website van Aloha Radio. En uh, ja, ik mag best reclame maken toch. Voor Remington. En voor Philips. En wat hebben we nog meer? Siemens. We hebben uh, Samsung. Ja, dat hebben we het al gehad, hè? Oh ja, ik vergeet nog, nog een merk. Uh, welke was dat ook weer? LG. Ja, LG. En Panasonic. En Sony. Ja, nou ja, goed. <laughs> nou, is het geen reclame meer, want ik heb meer merken genoemd. Ja, uh, voordat ik uh, problemen krijg met de reclame-krodencommissie, waar heb ik met die gassen te maken? Ik ben niet eens commercieel. Ik ben gewoon een hobbyist die het uh, leuk vindt om... Podcastradio te maken. Meer niet, ik verdien er geen ene reet Geen ene stuiver verdien ik er aan. En ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja. En zo, zo zit het gewoon, lieve luisteraartjes. Oké, okay, deze podcast wordt een week lang bewaard. En daarna gaat het de archief in. En over misschien over drie, vier jaar wordt er nog eens een keer online gezet. Oh ja, ja, was, uh, hè? of niet. Maar het wordt wel uh, opgeslagen in het archief. Maar een week wordt het publiekelijk, een uh, beluisterbaar voor iedereen wereldwaard. Dus waar je ook zit, je kan tot zondag volgende week zondag de hele week luisteren naar deze podcast. Dus uh, ik maak geen reclame, dus je hoeft niet te komen met uh, joh, je krijgt van mij 100 euro als uh, mijn bedrijf. Uh, dat doe ik niet aan. wij zijn niet commercieel. Ik wil er niks van verdienen. Ik doe gewoon puur voor de hobby. Dus, ja. Wanneer komt Jacco weer? Ja, jongens. Dat kan nog even duren. Hij komt zeker terug. Jullie moeten trouwens de groeten van Jacco hebben. Hij komt zeker terug. Maar het heeft even zijn tijd nodig. Ik bedoel. Dus, dat komt allemaal goed. Dus, uh, jullie moeten echt de groeten van hem hebben. En, uh, ja, jongens. Uh, <laughs> dus, ja... Ja mensen, dus wat gaan we nou krijgen. Hé, hey, goh, ja, morgen ook weer strandweer. Nou, ja, het wordt wel 21 graden, windkracht 3. Ja, ik weet het niet hoor. Ja, 21 graden is niet echt koud, maar ja, met de windkracht 3, ik weet het nog zo net niet. Vandaag was het wel strandweer, gisteren ook een vrijdag. Maar ja, je hoort natuurlijk wel De zee op de achtergrond. En uh, ja. Je kunt ook gewoon lekker uh, naar het bos. Even lekker. In... Oh, oh, oh, oh, oh. Nou ja. Het bos. Waar moet je nou een bos? Ja, met, met dit weer. Ik leg liever op het strand, hoor, als ik eerlijk ben. En ga nog onweer in de verte. Nou nee, jongens, dat ziet er niet goed uit. Dat ziet er echt niet goed uit. Weet je wat? Ik ga lekker naar Drenthe. Misschien ga ik wel naar Drenthe toe. Ja, dat lijkt me misschien wel een heel goed idee. Ja, ik, ik ga lekker eh, platteland opzoeken. Oh jezus. Maar ja, je moet wel oppassen in Drenthe. Ja, of was het over uitzel? Ik weet het ook niet meer hoor. We lopen uh, daar zo'n platteland bij Golo in de buurt. Dan kom je ineens Johan Derksen tegen. Die paardenlul met zijn hangsnoer. En zijn ongewas smoewerk. Jezus, Mina, jongens. Nou, sorry hoor, jongens. Ik ga wel. Uh, ik ga liever naar Limburg, echt waar. Sorry hoor. ja, Limburg is heel leuker. hoor. Er ooit water op de achtergrond. Niet in heel Limburg hoor. Er zijn ook wel plaatsen waar het drukkend rook is gebleven. Het water stroomt nu weg. Het water stroomt nu weg. Het, zijn, uh, ja, het is zielig voor de mensen. En spulletjes naar de kloten. Je hebt de winkeliers die. Jullie. Hele voorraad naar de sodemieter. Uh, je hebt mensen die, uh, uh, die hebben en oude, uh, vooral als ze beneden spullen hebben staan. Dat ben je allemaal kwijt, dat is allemaal kapot. Ja. Er zijn ook mensen die geen, geen eens verzekerd zijn, die krijgen geen rode cent. Vandaar dat Nationaal Noodfonds, Giro 777, eh, Doen hè, geef wat. Als het maar een euro, jongens, wat ze missen Het hoeft geen honderdduizenden te zijn, dat zou wel, wel mooi zijn, natuurlijk welkom. Maar stort op Giro 777. Want ja, jongens, het kan ook in, in de rest van Nederland gebeuren. Hè? Zulke dingen. Vergis je daar niet in. Hè? Het kan hier ook gebeuren. Vergis je daar niet in. Dan ben je ook blij dat die Limburgers onze helpen. Dus geef zo gul mogelijk zoveel. Je kan missen natuurlijk. Maar uh, Giro 777. Ja, eh, jongens. Eh, niet zeuren. Het is vandaag zomer. En, eh... Uh, ja. Het is zomer op je radio. Je ja. luistert naar Aloha Radio. Uh, dat zei ik al dat zomer was. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, het is nou... We gaan nog één liedje draaien en dan gaan we stoppen. Mensen, hiervoor bedankt voor het luisteren. En, eh... Uh, ja, ik zou zeggen... Uh, tot, tot een, een volgende keer dan, maar weer eh, volgende week zondag, eh, als alles goed is. Dus dat is de 25ste. Als het goed is, hebben we weer een podcast. Misschien zaterdag, dan kan ook zaterdag de 24ste, zou ook kunnen. Maar ik denk dat het zondag 25, eh, 25 juli wordt, 2021. Dit is de podcast van zondag 18 juli 2021 van de Aloha Radio, ondergetekende DJ Jaap, ofwel, uh, ja, hoe heet die vent, Aloha Jaap? En hier is DJ Jaap. Oh nee, toch DJ Jaap, ja, Aloha Jaap, ja, hm. maakt ook niet uit wat mag. Dus uh, niet, zo, uh, niet zo moeilijk doen. En het is ondertussen al nacht geworden. Ja, het is al, uh, potverdorie, 7 minuten voor half één. Snachts komen we nog aan een muziekje toe. Mag dat nog? Hmm. Dan moet ik even kijken. Nee, mag niet meer, sorry. De tijd is uh, bijna om. Nee, er wordt nee geknikt. Ja, ik moet me aan de regeltjes houden. We ja, hadden radio waar we ook uh, regeltjes. Dus het is de hoogste tijd. Oké, okay, we gaan afscheid van jullie nemen, lieve mensen. Ik zou zeggen, uh, nog een prettige week. Zolang het nou mooi weer is, als je toevallig vakantie hebt, ga lekker naar het strand. Of weet ik wel naar de camping, of weet ik wel wat je gaat doen. En vergeet niks te geven voor Limburg, Giro 777, voor het Nationaal Rampenfonds. En ik zou zeggen, tot de uh, volgende keer. Doei. Je luistert naar Aloha Radio. Kijk op www.aloharadio.org.